Yes. En daarom zing ik dit ook niet, nee, simpel, simpel, simpel. Turn back the clock, zou je misschien ook wel willen als je net je bed uit komt rollen. Zo, deze zondagmorgen even na tien. Ja. En welkom bij de show, welkom uh, bij uh, ja, GoFM. Tot een uur of twaalf ga ik je oren verwennen met heerlijke muziek en een paar leuke onderwerpen. Dus uh, er is alle reden om lekker te luisteren naar uh, de show. Ook al blijf je in je bed liggen. Mag allemaal, maar misschien zit je wel aan het ontbijt. Tot de volgende ontbijt. Of de brunch misschien al. Nou, dat is een heel goed idee. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. F. F. Met de Beach Boys. Hier bij uh, jouw lokale oproep. Jawel. Um, natuurlijk met uh, dam heavy people. Lang geleden dat ze hem uh, maakten. Ja, heel lang geleden, 1979. En ze zag er een beetje uit als een nex, zou je kunnen zeggen. Als dat imago had ze. Damn heavy people, Kate Boestus. En The Beach Boys ervoor met Do It Again. Straks gaan we het hebben over de inbraakbeveiliging. Gaat dat zomaar? Guus Marines gaat erover praten straks. Maar we hebben eerst nog veel meer mooie muziek. Bijvoorbeeld muziek van The Scorpions. Luister mee naar Wind of Change. Follow the Moscow Down to Gonky Park Listening to the wind Of change August, summer night Soldiers passing by Listening to the wind Shame Could be so close like bright my life in search for you not knowing what to find still wonder how did i pull through without you on my mind and still you're not good for me i'll show you Yeah. Muziek hier zo bij jouw lokale oproep. wel. Natuurlijk. Wat dagje? Go WM op de zondagmorgen. Reunion and without you. En daarvoor de Scorpions en niet de Rock band, maar gewoon een Duitse band. Wind of Change uit 1991. Ik weet nog, toen ik vroeger in de Image Club werkte, in de Nieuw Diepstraat in Terneuzen. Hardrock tent plaatjes staan draaien nou, plaatjes Goedemorgen, rotherrie, maar wel geweldig had je een ander soort scorpions dat was wel mooi straks over een uh, ja, tien minuut of zo gaan we het eens hebben over uh, de inbraakbeveiliging Ja, hoe zit dat bij u thuis, je hoort het zo meteen maar eerst After Tea Not just the flower Will prevent lovers to pour no sweets in your mouth Will bring peace to your mind It's got to be a little kindness And of course a little peace Before you wear your flowers And before you eat your sweets Not just bells on your legs Will keep you on right tracks The steps that you take May be Legs, not a painting on your scale, tells you far from your plans. But you don't feel do better with your marks, as painted in to haunts. You must be right inside, you just design your form. Zo, yep. so, op de zondagmorgen hier bij GoFM. Mark Helmond en Gene Pitney samen in Something's Got a Hold of My Heart. Gezellig. Lekker voor bij de koffie. Mmm, tuurlijk. After Tea hoor je ervoor. Ja, voor de theedrinkers dan. And not a flower in your hair uit de jaren 60 van lang, lang, lang geleden. De mooiste muziek hoor je hier bij je ja, eigen GoFM, ook deze zondagmorgen. En straks. Op een paar minuten al gaan we praten over inbraakbeveiliging. Dus stay tuned. Het komt eraan na onder andere Aphrodite Child, spring summer, winter. Ring. me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto weg. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister, ik wil niet dat je liegt. Ik wil niet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 De Leeuw hier in de show. Ja, bij uh, jouw GoFM. En ik wil niet dat je er liegt. Nee, wie wil dat wel tenslotte? Ever style, de vorm bijvoorbeeld Spring, Summer, Winter en Fall. De mooiste muziek hoor je hier bij GoFM, ook op zondagmorgen. Ja, maar we gaan je ook informeren over inbraakbeveiligingen. Komt allemaal hier op zijn potjes terecht. Ook in coronatijd met Guus Marinus. In deze bijzondere tijden verwachten meer mensen thuis te zijn met de feestdagen dan in voorgaande jaren. En uitjes naar bijvoorbeeld kerstmarkten of wintersportplaatsen worden nu niet gemaakt. Bovendien wordt er veel meer thuis gewerkt. Inbrekers hebben daarom, zo lijkt het, minder kans om rustig hun gang te gaan bij een inbraak. Toch hebben de sluwe dieven voldoende momenten om via de zwakke plekken ons huis binnen te komen. Hoe kunnen we ons nu beter wapenen tegen inbraak? Hierover praten we met Koen Staal en hij is voorzitter van de Stichting Nationale Inbraakpreventie. Ja, welkom. Ik mag Koen zeggen? Jazeker. Ja, Koen, de feestdagen zijn berucht om een piek in de inbraken. Maar de laatste maanden van het jaar wordt weer veel meer thuisgewerkt. Dus lastig voor inbrekers? Ja, dat geven de laatste maanden ook heel duidelijk aan. Er wordt minder ingebroken, juist omdat men thuis is. Maar we gaan straks ook minder naar kerstinkopen doen. Naar kerstmarkten, naar wintersport. En onderzoek geeft ook aan dat vorig jaar was 50% bij anderen op visite. En dit jaar verwacht nog maar 25% weg te gaan. Er is dus gewoon minder kans op een inbraak. Dus je verwacht ook een flinke daling in inbraken? Nou, dat niet echt. Vooral niet in deze maand. Je moet je ook niet rijk rekenen. Inbrekers zoeken namelijk altijd de zwakke plekken, zeg maar de makkelijkste doelwitten op... Loop s'avonds maar eens rond in je wijk. Je ziet heel makkelijk of een huis helemaal niet verlicht is. één of twee lichtjes aan zijn. Ja, en dan is het voor een inbreker oh zo duidelijk. Mensen zijn niet thuis. En dan gaat hij een stapje verder. Is die woning dan wel goed beveiligd? Hij heeft alle gelegenheid, weet hij zeker tijdens de kerstdagen... om eens rustig zijn gang te gaan. Is er een slecht slot in de voordeur of in de achterdeur? Zijn de ramen niet zo goed beveiligd? En een kliko tegen de muur is zo gezet. Ze zijn op een schuurtje en pakken dan de ramen boven. Dus als ze willen, komen ze overal binnen? Nee, dat niet. Ze kiezen het makkelijke doelwitten, zei ik net. En dat kan je voor een deel voorkomen door een bewoonde indruk te laten. Licht aan overal. En laat ook eens de radio aan. Maak in ieder geval een bewoonde indruk. En dan komen ze bij jou niet binnen? Nou, dan heb je in ieder geval kans dat er vlakbij een woning is... waar wel heel duidelijk te zien is dat mensen niet thuis zijn. Dan heb je gewoon goed gehandeld. Maar ja, we gaan ook slapen, hè? En de helft van de inbreker vindt altijd nog slags plaats. Dus kijk ook of bij jou je huis goed beveiligd is... en of je een makkelijk doelwit bent, ja of nee. En waar let de inbreker dan op? Een inbreker kijkt vooral naar de achterdeur, voordeur en het raam beneden. Dat zijn de plaatsen in ieder geval waar het meest wordt ingebroken. En als je die nou goed beveiligd hebt met goede sloten... dan heb je kans, veel grotere kans... dat een inbreker een makkelijk doelwit kiest ergens anders in de buurt... 30 tot 40 procent van de huizen zijn namelijk niet goed beveiligd. Maar hoe weet ik nu of ik goede sloten heb? Nou, heel veel mensen weten dat niet. Onderzoek geeft ook aan dat mensen, vaak onterecht, denken dat ze een heel stevig slot hebben, dat ze twee keer op slot draaien als ze gaan slapen of als ze weggaan. Maar wat ik al zei, zo'n 30 tot 40 procent van de deursloten is onveilig. Oftewel, een inbreker is daar binnen twee minuutjes binnen. Wat je moet hebben eigenlijk is cilindertrekbeveiliging op je deuren... En liefst ook een SKG 3 sterren slot met een metalen sluitkom. En ik ga nog even verder. De raamboompjes, die moeten een slotje hebben, een haakschoot en een metalen sluitkom. Ja, nu word je wel heel erg technisch. Ja, dat hoor ik wel vaker. Mensen haken dan al snel af, maar dat hoeft niet. Het kan best eenvoudig. We hebben namelijk een informatieplatform dat volledig merk onafhankelijk is. En dat platform heet www.inbraakmislukt.nl. Er staat precies op wat je moet doen als je je voordeur, je schuifpij wil beveiligen. Stap voor stap. En ook hoe je een cilinder of slot opmeet. Heel duidelijk en simpel uitgelegd. Dus als ik wil weten welk deurbeslag ik op mijn achterdeur wil plaatsen... dan kan ik dat vinden op het informatieplatform www.inbraakmislukt.nl? Ja, inderdaad. En heb je eenmaal gekozen wat je wil hebben... dan kun je je postcode of je woonplaats invullen... en dan zie je direct welke winkels of bouwmarkten bij jou in de buurt die spullen verkopen. Of zelfs die je kunnen helpen met te monteren. We spraken met Koen Staal, voorzitter van de Stichting Nationale Inbraakpreventie. Wilt u de komende donkere maanden veilig doorkomen? Kijk dan op www.inbraakmislukt.nl Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. 60 ook al een uh, grote hit, maar dan voor een uh, andere band. Nu hoorde je hem in de uitvoering van Merken uit 2009 hier bij Goven. Gezellig. En uh, ja, mocht je meer informatie willen hebben over inbruik, preventie, preventie uh, ga dan naar die website. Hè. Lijkt me een goed... Uh, want uh, in de donkere dagen is het zomaar gebeurd met je veiligheid in huis. Ook in de nacht trouwens, want... Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt dat ik thuis was in het Tolestraatje in uh, ja, de Neuzen. Dat mensen s'nachts mijn huis binnenslopen. Heel vervelend. En dan opeens is er van alles weg. Of je hoort er rommelen, ook zoiets naars. Goed, moet er niet aan denken meer, opeens. David Christie op de radio. Soleil. Je t'ai vu venir à mon secours Stel dat, ja eigenlijk best wel tot de verbeelding spreekt hoor, Sacha Distel en Brigitte Bardot. And you are the sunshine of my life. Hierbij... bij ja, jouw eigen look. Ja, hoor. Go FM. Heel veel Vlaanderen natuurlijk. En aan de andere kant van Schelden, uiteraard die gezellig meeluisteren. Je hebt groot gelijk. Het loopt alweer aardig tegen, ja, tegen Elven. Wat schiet de tijd erop? Hoe komt dat? Ja, omdat de muziek zo lekker is natuurlijk. Dus blijf lekker luisteren, want we hebben nog veel meer in de aanbieding. Walk Away René. Zo meteen uh, het nieuws hier bij GoFM. En daarna ben ik weer bij je terug met nog meer moois. En voor wat voor moois doen we nu aan het einde van dit eerste uurtje. Mm -hmm. De slow van de eeuw. Vorige eeuw dan wel te verstaan. Peter Maffay en Doe. Tot zometeen.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 Was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will.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 was ich auch tu. Ich hab ein Ziel und dieses Ziel bist du, bist du, bist du. Ich kann nicht sagen, was du Niets nichts kann mich trennen von dir Du bist alles was ich habe auf der Welt Du bist alles was ich will